1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Australische sportkledingfabrikant Skins eist een schadevergoeding van 2 miljoen dollar van de internationale uli UCI.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 Het hoofd van de VN-missie in zuid soedan zegt dat het land zijn wettelijke plichten heeft geschonden met het wegsturen van de VN-onderzoeker. De Amerikaanse president Obama en zijn republikeinse tegenstander Mitt Romney hebben hun eindsprint ingezet voor de presidentsverkiezingen van dinsdag. De twee kandidaten reizen de komende twee dagen door zoveel mogelijk swing states. De staten die doorslaggevend zullen zijn voor de uitslag van de verkiezingen. In veel peilingen in swing states ligt Obama net iets voor. Maar in twee cruciale staten, Colorado en Florida, gaan Romney en Obama gelijk op.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 Welkom nou, terug bij de Echte Janne de Radio Show van Poont. Ik ben en ik blijf Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op EchteJanne.nl. Uh, beeld van ons natuurlijk. En de hashtag op Twitter is EchteJanne. Uh, je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat er geluid. En de stelling van vanavond is trommel, trommel, trommel. De VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid. Ja. Maar nu eerst Jan. Wat nou eerst Jan? Oh, oh sorry, ik zat. Uh, hij leerde de literatuur waarderen in de gevangenis... wat er verder niet veel te beleven was. En nu treedt hij in de voetsporen van Céline. Maar het had ook anders kunnen aflopen. We praten nog een keer met onze gast. Ga ja, nou kom maar, Jan, dan. Goed. Oh ja. Ben je er klaar voor? Uh, nog eventjes met de whisky? Ja, de whisky is lekker, man. Gaat uh, die goed? Kijk, uh, een uh, gedichtje van Jan, Boer, Jan Boersel? Nee. is ook een, Jan. Respect voor Jan. Ja, doe het, het gedichtje maar even. Het uh, is leuk, literair programma. Oké, okay, stil zijn jongen. Ja. We, kun je even twee seconden stil zijn? Ja, ja, kom maar. Drinken doet een beetje zeer, maar nuchter leven nog veel meer. Wat is dit? Mag ik verder gaan? Ja, doe maar nog maar een keer. Doe gerichtje. maar, want er is nu een uh, le muziekje le Levi Weemoed. Don Juan Lul. Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Ik ben de langzaamste in vlijt. Maar het aldroevest ben ik in sociale vaardigheid. Nooit kan ik iets leuks verzinnen. Sta ik voor een leuke meid? Ach, dan schiet mijn slechtste binnen dat ik dood wil. Heel de tijd. Doet ze de benen niet wijd? Nee, ik ben wijd. <laughs> nou, ja. Oh God, zeg wat dat er Daar mee is beurre. de moet moet van een hele grappige band. Ja, ik. heel is, grappig, uh... man. Ah ja, ja, jij ik hebt ook wel, heb, wel een dichtbundeltje ook... van hem gelezen. Nou, hartstikke knap. Nee, ik, God lees, je, ik lees geen dichtbundeltjes, nee. Ja, maar, ach, van die, van die, je... Jan, cultuurbaren, jij staat achter ook. Ik heb uh... Levi moeten ook thuis in de kast staan. Ik ja. ja. wil meer boeken thuis ja. in de ja. kast ja. Niet. staan. Niet dat ik die bagger open sla. <laughs> Hé hey, Eus, ja? uh, de PVV, daar had je, begon je net al over. Uh, nou, dat hebben we gehad, dat, uh, dat uh, gedogen. gasten. Ja, het is nu een klein partijtje geworden. Ja. Uh, uh, vind je dat wij uh, uh, in Nederland goed omgaan met minderheden in de samenleving? De grootste bedreiging uh, van Nederland in de Nederlandse politiek van de minderheden... waar je het nu over hebt, zijn de linkse multicult, uh, multicultie... Uh. Elite, eigenlijk. Wie zijn dat toch? De PvdA. PvdA vooral. Oh. En uh, al die cultuurbepalers, zogenaamd. Uh, die hebben er heel erg belang bij dat de allochtoon, dat de allochtoon klein en afhankelijk wordt gehouden. Kijk, ik, ik zit me zo voor te stellen van... Uh, um, die allochtonen worden heel erg geplucht en zo, weet je wel. Uh, bijvoorbeeld om, uh, ah, sorry, je zat zelf bij. Het bolwerk van de linkse socialistische kerk... Wie? De wereld draait door. Jij, de afgelopen door. maanden. Ben Geweldig hoor gewoon het gelijk ook. Heb ik me, me door, door. heb ik me daar, heb Je hebt daar aardig geweerd. Je hebt je aardig Dolla oh, Je hebt Iedereen met een snor afgemaakt. Hartstikke leuk. jij zat daar ook alleen maar omdat je toon bent. Nee, helemaal niet. Ja, wel. Nee, helemaal niet. Ik zou een apart verhaal had, jongen. Nee, joh. Ik denk als Piet de Vries dit had geschreven, dan zat hij er niet. Ja, jongen een gunnetje, dat is het probleem niet. Nee, ik begrijp het maar, die, die Jan Roos, die snapt dat allemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Uh, nou, ik goed. heb je niet de MAVO gedaan, vriend. Nee, uh, maar wat je <laughs> hebt gedaan is ook uh, niet veel waard. Luister, vriend. Kijk, uh, het probleem met uh, die hele multiculti-linkse uh, ja. elite. De, dat zijn de grote racisten in mijn ogen. Nog veel groter dan PV-stemmers. Kijk... Uh, zij, zij gaan altijd een beetje cultiveren dat die, dat die, uh, dat die, dat die Marokkaanse en Turkse politici bijvoorbeeld uh, echt opkoming zijn. Maar op het moment moet je je voorstellen dat die, uh, dat, die, dat die Marokkaanse politici of schrijvers uh, die, die, die, die, die, die, die roomblanke mensen gaan voorbij uh, stevenen. Dat willen zij niet hebben en dan steken zij een stokje daarvoor. Dus het is allemaal heel betrekkelijk. Welke, welke, welke, welke, welke briljante Marokkaanse schrijvers zijn er recentelijk nog met stokjes gestoken? Er zijn helemaal geen briljante Marokkaanse schrijvers. Oh, dus jij zal het beste doen eigenlijk, wij blanke mensen? Omdat, uh... Nee, maar het wordt zo gecultiveerd. Het wordt zo uh, gehyped en alles. Omdat, omdat het allemaal... Van een bepaald niveau is, omdat het allemaal hetzelfde gaat. Kijk, als er een nieuwe uh, reven zou opstaan. uit de Marokkaanse of uit de Turkse gemeenschap. dan zou die gepareerd worden. Waarom? Het mag niet uh, beter worden dan wat er al is. Denk je dat, dat, we, dat er een soort glazen plafond is voor de allochtoon in Nederland? Ja, tuurlijk. Eh, eh, de, de, de, de linkse elite heeft er baat bij dat, dat de allochtoon klein is en hulpbehoevend en dom. En doebaar. Uh, uh, ja. Maar de, omdat ze dan ook op uh, dat ze de stemvolk hebben. Tuurlijk. Van, uh, kijk ons, wij, uh, wij, uh, schu wij schuilen samen met uh, alle tonen. Maar ah, we uh, helpen die arme schapen, dat is het eigenlijk. Dat is het, ja. Van, wij, wij bewijzen uh, hen een dienst en. Uh, Kijk ons, van, dat is het vooral, het is gewoon voor uh, salon. Juist. Salon, zoals. Kijk, van, uh, wij, wij uh, ja, bijvoorbeeld, ik noem Abdullah van... Ja, kijk, wij bieden een podium en wij bieden boeken. En uh, uh, ver, verenig, verenig jullie met ons. Kom bij ons, daar gaat het om. Maar kijk, op het moment dat, uh, ik zeg maar wat, hè, een, een, een uitgever... Stel eens een buit, betere uitgever van Turkse of Marokkaanse, kom af... Denk je dat die echt uh, geaccepteerd wordt dan? Nee, die wordt dan juist weggestoten. Van rot op. Wij willen mensen die hulpbehoefend zijn. Wij willen mensen die afhankelijk zijn. Wij willen niet mensen die slim genoeg zijn... om ons voorbij te streven. Wat vind je dan van zo'n abu-talep? abu, Talib? abu Talib is gewoon... kader excuses uus Wat vind je dan van zo'n kader op doll, <laughs> Dat is algemeen bekend wat ik van hem vind. Dat, er werd ook trouwens gesproken dat, dat het al een soort vooropgezet plan was om hem af te pissen. Pure onzin. Ik heb een jaar geleden tijdens Winternachten, een literaar festival in Den Haag... heb ik al een heel uh, rant uh, opgelezen over Kader op dollar. En die redactrice van uh, De Wereldrijd Door, die had zich goed ingelezen. Die wist dat ik uh, hem had afgekraakt. Uh, maar dat, ik, ik, wil, ik wil even één ding rechtzetten. Oh. Nou, ga je even wat rechtzetten. Ja, mag dat van jou? Ja, doe maar lekker. Ik, ik heb gezegd, van hij schrijft steeds dezelfde boeken. Mm -hmm. Kijk, misschien is één boek goed geweest. Maar als je tien keer hetzelfde boek gaat schrijven... dan ben je een, bezig met een trucje. Nou ja, je hebt één boek geschreven. Je weet niet of je, of je zelf kan variëren. Eh, vriend, ik heb het over Kader op Doda nu. Als je tien keer hetzelfde boek gaat schrijven... hetzelfde verhaal over dat je terug gaat naar... Uh, Iran en met de, met de schapen daar en de bergen daar en de vijgenbomen daar en de meisjes die aubergine's in een kut steken. gat je... Godverdammet, wat soort dingen zeggen dat nou even niet. Ja, maar dat is ook gebeurd in een boek. Oh. Aubergine's. hele grote dingen hoor. Nee, je hebt ook kleine aubergine's. Turkse Turks aubergine's zijn uh, dun. Ja, maar dat is gebeurd in een boek. Dat oh, van, van Kader Abdullah. Nee, dat is van Javid uh, Bouazza. Maar dat gebeurt oh, ook. Oh, gebaas me nog niet. Ja, ja. ja. Maar luister, als je steeds hetzelfde doet, dan ben je gewoon een trucje aan het uitvoeren. En dat, dat, is waar, dat is waar ik moeite mee had. En een trucje met name met het exploiteren van je arme Ja, je laat je, gewoon, je laat je gewoon commercieel uitbuiten door je. Uh, kijk, als we heel eerlijk maar, zijn. Die, ik heb ook een boek van hem al gelezen, net als jouw boek overigens, De, de Kraai of zo, wat dan ook. Ja, ik heb na een aantal pagina's heb ik wegge weggelegd. Omdat ik gestorven van die gozer. Maar die heeft het Nederlands geleerd met Jip en Janneke, geloof ik. Mag ik iets eh, zeggen? Nee. Uh, en, doe even. toch? Luister, vriend. Uh, je, heb je hem wel eens horen praten? Ja. Kan jij je voorstellen dat hij zijn eigen boeken schrijft? Nee. Dat is gewoon een redacteur die zijn boeken schrijft. Ja, en, hij, en, en ben je dat zeker? Zijn dochter. Luister je vriend, je ik, ik, ik doe nu beroep op jouw intelligentie. Oh. Iemand die zo praat, op die manier, denk jij dat die werkelijk in staat is om zulke boeken te schrijven? Je hebt gelijk ook! Scoop! Dames en heren, jongens zegt Jan de Het is niet geloven, maar schrijver Eus, die zegt dat kabel op Dolla. je weet wel, die op met die snor, die helemaal geen boeken kan schrijven, die waardeloze Ouds, dat hij zelf zijn boeken niet schrijft. Hartstikke nee. Voorpagina van het Deventer uh, ...flutblaadje. Stentor. Jongen, Jongen, jongen wat, wat is dat voor onzin? Maar, nee, maar weet je wat de grote grap is en daarvoor moet je gaan oppassen, dat jij geen act gaat worden. Hè? Want jij zit die kader op dollar af te pissen, in de wereld door, en, jij vrouwt, en al die, al die, al die uh, schrijvers gingen jou sms'en van uh, goed gedaan. Want ik, uh, ja, hoe is dat? Ja, dat heb je me verteld. Oh, ik, uh, denk, ik ben ook de redactie, die oh. het heeft Van ja, dat heb je goed gedaan. Het werd tijd dat iemand dat zou, zou zeggen. En nu is het denk, ze denken ze, van waar nemen die eus? Want dan gaat hij die vreselijke dingen roepen. Nee hoor, helemaal niet. Je ik, uh, ik uh, van... valt vies tegen trouwens. Hallo, je mag je ze... even uitpraten, vriend? Ja, waarom niet? Zeg top, ik dorpsgek. Ik ben van plan om in december alle media optreden stop te zetten. Ik ga het aan mijn tweede boek schrijven vanaf december. Waar gaat het boek over? Waar gaat jij niks aan. Nou, dat hoef niet zo lullig te zeggen. Is... Hey, loverboy, dat zegt hij net. Oh ja, shit. Dat je ja, ook als je niet van... luisteren, dat is het ook te... verschrikkelijk. Ja, ik heb uh, iets te veel gedronken dit weekend. Ik heb een soort. Ik, uh, mijn mijn ge geheugen. Dus te... ja. Ik heb dat boek namelijk ook wel gelezen. Ik kan alleen vanaf ja, no, van pagina... Man, <laughs> dom, van pagina, pagina 50. Doe oh, dat Pagina ja. 50 kan ik niks meer herinneren. Ja, ja voor mij kun je er niks meer van de afgelopen drie dagen. Jij. Ja, dat, dat is wel waar. Hé, hey, maar uh, vind je niet hypocriet dat die, dat die schrijvers dan opeens allemaal bij jou komen en zeggen: Ja, je, nou, je hebt gelijk. De, dat de, je... Ik vind het heel hypocriet. Dat ik opeens allemaal uh, dat ze allemaal op Facebook mij gaan, to gaan toevoegen en alles. En dat ze allemaal tegen mij zeggen in privéberichten. In privéberichten uh, van ja, je hebt gelijk en eindelijk iemand die het zegt. Wij dachten het allemaal al. Yeah. Maar dat geldt niet alleen voor schrijvers. Dat geldt ook voor uh, boekhandelaars en journalisten. En dus uh, ik dacht van, toen ik, toen ik klaar was met het interview... en ik zat op de bank naar Jules Dulder... dacht ik van, oh, ik ben te ver gegaan. Maar toen ik na de uitzending mijn telefoon bekeek... was het alleen maar bijval dat ik kreeg. En dat vond ik zo hypocriet. en dacht van wat voor, wat voor kutwereld ben ik eigenlijk nu weer in beland, dacht ik. Oh, wat doe je nou, man? Je wilde schrijven schrijver worden, je bent schrijver. Dit is de ja. wereld die je wilde hebben? Nou ja, het grappige is dat oh, Jan Mulder, die zei ook daar... Ik heb het even teruggekeken, het itempje ja. van jou. En, en er staat Mulder ook in, en die zei eigenlijk... Van, ja, volgens mij valt het wel mee. En trouwens, ik heb ook wel een schrijver. Ja, maar Jan, Jan Mulder, valt wel mee, maar Jan Mulder kwam na de uitzending naar mij toe... en zegt van, staat de arm omheen. goed gedaan, jongen, zegt hij tegen mij. oh, -oh troetel Oh jee. Ja, je He, ik zei, hij zei tegen mij... De linkse kerk heeft je omarmd. Hij zei tegen mij... Wel jammer dat er lekker wij die jou zat, uh, omdat jij zo lelijk bent. Is er kijk naar jezelf, gek Mogol? zei ik tegen hem. En toen was het wel een plooi Nee, maar weet je wie er ook zat? Jules, Jules altijd wel leuk. Ja, maar Jules zei tegen Jules mij. Is goud. Dan moet ik echt Jules goud. Hij zei Heer, tegen meneer tegen mij, Delder, kom op. En je komt niet kijken. Nee, je mag okay, het ja. grappig, je mag wel ook. Dat is wat lief van Jules. Ik heb ook wel eens met Jules in de kelder van Parijs gestaan. Je oh, wat, en dan is hij heel aardig. Dan ga je, wat niet niemand door had, was uh, Jules was, uh, toen, terwijl ik dat interview had bij de Wereldheid hoor. Ik hoorde achter mij uh, steeds uh, uh, bemoedigende geluiden. Ik, uh, ja, dat is echt een uh, tingler. en je hebt gelijk uh, en ga door, ga door. Dat zei Jules de hele tijd. Dus uh, Jules die, die was er wel eens met mij. Nou, hartstikke leuk, toch? Ja, toch? Nou ja, je kan, kan slechtere fans hebben. Hey, be, uh, voor hoeveel uh, televisieprogramma's ben je na de wereldwijd doorgevraagd Ja, dat kan ik niet tellen. Maar, maar, maar dat is dus de werking daar, hè? Als je daar gaat ja. zitten als begin te ja. ben je binnen is algemeen bekend. De wereld heeft een enorme invloed. Ja, ik heb, uh, ik heb uh, sinds uh, maandagavond was ik daar. Ik heb uh, uh, daarna ik denk, voor twee weken uh, elke dag drie, vier medie, uh, media hey, Ik denk ook dat ik voor jou, als jij als boternat bijna af is... ga ik ook echt heel veel pluggen voor je, omdat je ook bij de wereld door mag komen. Nou, dan moet je eerst dan iedereen gaan voorstellen wie jij dan weer bent. Boternat. Nou, ik zei toch wel... niet dat ik het ging helpen? Ik zei alleen dat ik het zou doen. Ik, <laughs> ik, ik heb gelezen over boternat. Wat heb je? Ik heb gelezen over boternat. Je bent uh, totaal onverstaanbaar. Boternat. Ik heb gelezen ja? over boternat. Wat heb je gelezen dan? Ja, dat ga ik je nu vertellen. Het is ja. echt een uh, schitterende debuutroman. Uh, waar, waar, waar, waar het vaginale ja. vocht af van de pagina spat. Ja, het maar eens op met die vieze term. allemaal. Uh, uh, Eus, mag je ontzettend bedanken dat je bij ons was? Moet ik nu al weg. Ja, vind je het gek, joh? Het is gek. Het alweer, man. Ja, wat dacht <laughs> jij dan? er ja, twee, de twee, een twee uur een heleboel dingen te doen. Oké, okay, nou, is goed, man. Hé, hey, dankjewel dat je er was. was vond je het, het een het beetje leuk of vond je het niks aan? Nee, ik vond niks aan. Nee, dat merkte nee. ik ook een beetje. Ja, ja. Ik nee. dacht van, Jan Roos uh, is een intellectueel. Uh, ten eerste viel me tegen dat je mijn boek niet had gelezen. Heb ik wel gelezen. En ten tweede was je vergeten hoe mijn boek uh, precies uh, verliep en alles. Maar Jan, Jan Heemstjerder was er wel blij mee. Nou, gelukkig maar. Was niet blij met me. Hm. Oké. Okay. Ja. Oostkand ook veel plezier uh, bij nee, de Fara. Ja, wat zal wel joh? En uh, bij je vrienden van de wereld daardoor, Want uh, ze zijn gek op je, hoor daar uh, bij die socialisten. Ja, ik denk het ook. Heerlijk, zijn, als je uh, gewoon gek... echt gewoon. De volgende keer weer iemand afpist, ja. vind je helemaal goed. Ja, volgende keer ga ik Jan, Jan Roos afpissen. Ja, maar wel lekker joh, dat vind ik ook. dat is helemaal goed voor mijn werk. Zo'n zo, zo, zo, zo, zo zeiker uit uh, het oosten die een beetje uh, onverstaanbaar Je kunt ook dadelijk, als je, als je nog onderweg bent even, dan kun je nog eventjes bellen met hem om hem te bedreigen tegen twee. Dat vind ik ook leuk. Ja, ga zo doen man. Hé, Joel, dank dat je er was jongen. Ja, oké, okay. dus goed. Nou, uh, ook in de vaderlandse competitie is het, is het uiteraard nivelleren geblazen tegenwoordig. En is dat ook de schuld van Mark Rutte? Wij vragen het aan onze sportgroe in... Spurkte met Leo. Leo Driesen. Hele goeiedag, Leo Driessen. Zo. Ja, dat is een aankondiging je hoe ja, populair je bij ons bent, jongen. Echt, elke, elke keer wordt het weer een kwartiertje lang, hè? Kan je niet even ja, een gedag terugzeggen? Maar het, nou, dat heb ik al gedaan. Ja, maar. maar het zit ook een beetje tegen beetje, ja, beetje moet je het nou echt uh, waarderen of is het, uh, ja, weet je wel? Vind je, vind je het niet nodig? Jawel, oh, maar ja, meen je het nou, Jan? Of ik meen het. Dan, uh, dat je mij een beetje in de maling neemt, toch? Ik meen het. Ik kan tegen, hoor, ik kan tegen. Wat was Ajax slecht hè Leo? Nou... Wat, nou... Wat was... Weet je, weet je? Weet je? Weet je? Dit was dan weer zo'n... Om met te spreken. Zo'n momentopname. Van zo ja. een grillige, jeugdige ploeg. Een grillige, jeugdige ploeg? Ja, en als ze we dan uh, weer winnen, dan is het weer fantastisch Mr. Kruijf Dus... Wat was Feyenoord slecht hè? Nou, dat viel wel mee. Oh, verdomme. De uitslag was uh, niet zo best, maar ik... Uh, gefalteerd, gefalteerd! Nou, ook niet hoor, Het klopt wel een beetje, maar, maar ja... Na zes minuten had, had Feyenoord een, een echt grote kans, uh, omdat Douglas een fout maakte en, en die werd niet benut. En, en drie minuten later is de eerste beste mogelijkheid. Ontzettend uh, heeft eigenlijk maar drie, vier kansen gehad en, en drie doelpunten gemaakt. Uh, dus, uh, hey, uh, uiters, uiters, dat is uiterst perspectief! Leo, ik wil het even over de topscorer van de Nederlandse competitie. Die Boni, hè? Die Boni die daarna nou weer twee heeft ingeknald tegen Ajax. Is, ja. die, is die nou zo goed? Of zijn de verdedigers zo slecht in Nederland? Dat ja, is een slimme vraag, hè? Dit was echt een supervraag. Ja. Ik kijk er ook echt een beetje van. Ja, nou, dankjewel. Leo? Leo! Leo, is die Boni is het nou een superster, of Zijn de verdedigingen van Nederland zo slecht? Nou, kijk, het uh, uh, uh, vooropgesteld dat, dat het niveau in Nederland niet, niet, uh, niet het hoogste niveau van de wereld is. Geniveleerd een beetje ook, hè? Ja. Ja. Ja. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Heb jij op de VVD gestemd, Leo? Hè? Heb je op de VVD gestemd, Leo? Nee, nee, nee, ik heb op uh, mevrouw Bergkamp gestemd. Bergkamp. Oh, ja. nou Bergkamp? Wie is dat? Is dat de vrouw van Dennis? Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, zijn we toch. Ongelooflijk niet op de hoogte. Nee, nog goed. Maar wel, uh, maar wel schreeuwen, hè? Nee, kijk, nee, over Boni. Boni is, uh, is gewoon een uitzonderlijk goede spits. En uh, oh, oh. Die, die gaat nog een paar wedstrijden spelen voor Vitesse, dus uh, kijk en geniet nog maar even. Ja. Want dan gaat hij sowieso weg voor de Afrika Cup. Afrika Cup. Ja, ja, ja, ja. Die, uh, de, de, de, ja. Dus uh, dan is hij er niet. En, en, en, en, en, en, en nou, daarna komt hij eigenlijk ook niet terug. Nee, maar wordt dan dan hij gelijk... schitterend natuurlijk, en dan wordt hij weggeplukt door een Engelse club. Ja, dat, dat ligt dan een beetje in de handen van uh, het, uh, het netwerk uh, Jordania en consorten allemaal beslisten. Ja, precies. Kan ook nog zo zijn, kan ook nog zo zijn, dat, dat als Vitesse het daar zo goed blijft doen als nu, dat, dat ze zeggen tegen Boni ja, euh, uh, je maakt het seizoen maar af. Maar in ieder geval zijn ze maar een paar wedstrijden rondom die Afrika-cup-cry, dus dat zal ik wel vertellen. Hey, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar PSV was best wel goed, hè? Nou, Waarom je, vind je dat nou vervelend om te zien? Als je Heracles bent, 4-0 ja, slag, dat vind ik wel... Dan... Ja, en Heracles is goed, hè, de Nou, tijd. zeker weten, dat is, is durfde. Nou ja, ja, wat, ja. Ik, wat ik advocaat zei, dat klopt wel. Hij zei, nou, ik ben eigenlijk niet tevreden, want we hadden uh, gewoon met dubbele cijfers moeten winnen. Dan pas het goed gespeeld. Want als je kijkt hoeveel kansen er verknald werden, Manoles en, en, uh, en ook Wijnaldum en Narsing, ja... Tot uh, ja. hier een Hé, hey, welke ja. wedstrijd was jij hier, Leo? Ik was bij uh, uh, Twente Feyenoord en ik was bij asv ja nou, dat heb je hier wel van ding. nee dan moet ik u zeggen zo dat uh, onze uh, onze top die zat even bij topwedstrijden. oh ja zo, zo, uh, zo de, oh, de mythers, uh, ja. nou, dat is uh, niet analist, niks ja, topwedstrijd top top wij we top -wedstrijd. top wedstrijden topanalist zo. Ja. mag ik, ik nog even uh, ik, ik, moet, ik moet even twee dingen moeten mij nog van het hakt, ja kom nou, het maar op. kom maar op. Uh, ik vind dat het moet stoppen met dat uh, uh, niet juichen als je gescoord hebt. Ja, vind ik ook. En dat, dat gewoon. Is zo en belachelijk, hartjes. belachelijk gedrag. En die mannen met die hartjes. Die met die handen, met die hartjes. Wat is ja. dat zeg, hé? Wat is dat, Leo? Halen ja, we op! Raar. En, raar. En, en raar! En waarom juichen ze allemaal niet, Leo? Leo! Oh, ja, de nee, ene die verklaring voor. De ene is dan nog boos op de trainer. Ja. De andere is weer boos van. Uh, ja. Zien jullie nou wel dat ik het wel kan? Ja. He, wat willen jullie nou? Ja. En weer een andere. Ja. ja, maar ik heb ooit. Ik heb ooit. Ik heb ooit voor die club gespeeld. Nou, dus dat dan ga ja. je niet uh, juichen. Dat mag dan. Maar alleen als je een club icoon bent. wat er 15 jaar non-stop topscorer is geweest. En dan een Precies. jaar later. Dan mag het wel. Dan mag je een soort van beschaving hebben. om zo flik vlaggen uh, over het veld heen te gaan ja. als je tegen je ja, oude club. Ja, uh, nou, we we ik zal het je dat nog, ik niet zal niet het nou. jullie Sorry. nog sterker vertellen. Iemand met een syndroom van Down. Ja, dat is beter. Nee, maar wie? Hij schudt het nog voor aan. Leo. Zeg, nee, maar ik zal het nog sterker vertellen. Ja, nog sterker. Als je, nou echt maar respect, al als je nou echt respect hebt voor je mm -hmm. oude club, <laughs> ja, dus gooi je niet. Dan scoor je niet. Scoor je niet. <laughs> ja. En als je nou wel scoort, dan juich je. Ja, precies, stoppen. Weet je wie je nou perfect date? Afloop Weet je wie perfect date? Theo Jansen. Theo Jansen. Die kwam terug bij Ajax. Speelde de Ziet Ziet zijn ploeg je winnen met 2-0. Werd voor de wedstrijd nog even gehuldigd voor zijn periode bij Ajax. Ja. En na en afloop kreeg je applaus. En? en? Bloemen. Van Ajax. Bloemen. En bloemen. Supporters. En van, uh, van, Vitesse, uh, natuurlijk, van de Vitesse Sport. Maar dat was mooi. Dat vond ik mooi. Ja, nou mooi. Nou. Ja, dat is ook uh, volgens mij. We moeten het op, doen met de kleine hoogtepuntjes, Leo, hè? er nog ja, iets, Leo? Iets nee, Ja, ja iets dat sportpies. was iets. Ik had, uh, ik had, uh, nou nee, ik Over had wel... Over nou, de VVD, nivelleren. Nee, ja... Wie is mevrouw Bergkamp? Zijn jullie nou al een beetje uit uh, via jullie uh, gesprekken hoe het nou zit? Moeten we het nou inleveren, moeten we nou, uh, Inleveren, Leo? Uh, ja? Moeten we met z'n allen, van de middenklasse. Okay. Ah, nou, ja. nou, daar zit ik dan toch wat dik boven, hoor. maar, dus ah, ja, allemaal ja, niet ja, uit. Ja, je, je gaat grote graaien. Hé, hey, Leo! Uh, ja, hè? Uh, Wil je nog iets kwijt? Ja, ja, nee, ik had, ik had vrijdagavond had ik een bijzondere, bijzondere ervaring. Oh ja, joh! Ja, ja! Oh! Uh, ik, ik, ja, ik ging om acht uur de deur uit. Oh ja, joh! Ja, joh! <laughs> ja, joh. Oh. Uh, rich, richting uh, richting uh, Telstra. Oh ja, joh! En uh, nee, ik ben halfweg ja. En ik luister, naar, ik luister naar de radio. Oh ja, joh. Ja, uh, kan ik even zonder ja, jongens? Wat? <laughs> Wat en misschien ik? kan je het snel vertellen dat hij er niet tussen komt. <laughs> ja. Hé, nee, want het was een, het was nee, het een bijzondere halverd, ervaring. Ik luisterde naar de radio en het was een bijzondere ervaring. Jan Koppen? Ja, luister, de, uh, ik luisterde uh, na, Ik luisterde naar Radio 1, ja. de KRO. We ja. hadden een uitzending uh, uh, vlakbij Telstar. Oh ja, Vanuit uh, Vanaf het crematorium. <laughs> ja, oh ja, joh. Vanaf het crematorium ja, van Mesterveld. Wat het was, ja. oh, het, was oh, namelijk, oh. het was namelijk alle zielen. Ja? Oh, ja, joh. En. Op het moment dat iemand daar begon te vertellen over een, een, een, een zojuist overleden vriend, niet zo lang daarvoor overleden vriend, en dat in details waarin ingaan, ja. sloeg de bliksem in. Oh ja joh! En ik zie dat, nu. daar slaat, ja. daar bij en sloeg de bliksem in. Oh ja joh! En dus werd de uitzending even onderbroken, oh, een uh, half minuutje. Oh ja joh! Het ze wel weer verder met die, met die uitzending, oh, ja, joh. maar een half uur lang nou, nou. heeft het daar dagen bliksem boven de plek waar die uitzending over alles oh, in de Ja, zit. joh. Nou, dat is ook wel bijzonder. Ja, hey, en wat, wat, dat zijn er twee dingen. Behalve het uh, niet juichen was er nog iets. Ja, dat was het. Of dit. was het Oké. Nou, wat, wat, wat vinden jullie daarvan? Ik denk dat jij een, ik denk dat jij een, een religieuze, spirituele ervaring van top, je welste hebt en, meegemaakt. Ben je, uh, Giet ja. de ja, ik ben een topanalyst. Ik vind het leuk dat, dat, maar... dat jij daar zo van, van de leg bent, Leo. Dat jij ja, dat nee, toch God gezien hebt, denk ik. Je denkt dat je God gezien hebt, hè? Dat maakt het ook allemaal uit. Nee, is? Nee. Nou, nee? oh, ik vond het wel een mooie ervaring. Vooral omdat uh, een goede vriend van mij dat programma presenteerde toevallig. Oh, ja, joh, die man. Waar ik via ja, mij mee in dezelfde klas gezeten heb, is Toevallig. niet toevallig. Nee, dat toeval bestaat nog. Jij reed het voorbij daar, Op weg naar Telstar. Oh ja, joh. Dat had je ja, Telstar dus, gedaan het, eigenlijk? Ja, dat doet er niet toe. Nou. <laughs> die, die hebben van de onderste voor de twee heen. Oh dus, ja, joh? Uh, de mensen daar hadden een hele andere ervaring kan je mee nou, ja, ja. Want ik werd vanwege die bliksem, ook nog eens in een half uur stilgelegd. Zo zie je maar. Hey Leo! Jammer, uh, jammer dat je dit, dit verhaal niet goed hebt kunnen vertellen. Leo, ik was dan, ik uh, vond het ik vind het een heel mooi verhaal. Het kwam Het kwam een beetje moeilijk uit je, uit je strotje. Oh, ja, joh. Oh ja, joh. GELACH! <laughs> <laughs> ah, Leo Dries, mag ik je hartelijk bedanken! Ja, oh, uh, wil ik nog even eindigen? Hè? Oh ja, oh ja. Oeh. Oeh, oh, oh, oh. uh, Dan wil ik ook zo mooi hebben te oh. Dat was Willy. Ja, Dankjewel. Heb je je ook? Is, is hier nee, je nee, zit een hele siekel bedje. Oh jij ja, joh? Hij <laughs> ja. heeft oh, ja, <laughs> de brillen geslikt. Hoi ah! joh! Ja. Ja. Hoi joh! Hoi hey, jij! Hé, komt hier nog? Ja, hey. En? Nooitje, nooitje, nooitje! Ah, ah! Dag. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nivea leren heeft hem uit Tsjechië laten vluchten. En nu woont hij weer in een socialistische oh. heilstaat. Harme Martin! <laughs> Martin werd vanmorgen wakker. Met een enorme odol. Dat is een ongelofelijke dieke ochtendlul. Een odol dus. Ik werd daarmee wakker. En ik dacht: wat moet ik hier nou mee? En toen ben ik gaan zitten nadenken.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 eens in Nederland rollen ze zo hard bulderend over de vloer van het lachen... als in het hoofdkantoor van de Sociale Partij. Zo radicaal, dat zelfs zij die durven bedenken. Links ingehaald worden door de VVD. We vragen ons af hoe dat voelt bij de Socialistische Partij in het... Het Haags geluid. Hé, de Renske van de SP. Hey, Jan. Hé, Rens. zijn er, hoor. Zeg, nou, jullie kunnen wel stoppen met de SP, zeg. Of gewoon lid worden van de VVD. Nou, ja, ik heb toch niet de indruk. Jullie wel? Nou, verliezen. We nou, dat moet je leren. Zo. Ja, nou, dat klopt wel. Niet verliezen moet je leren. Ik bedoel, wat ze nu aan het doen zijn... is uh, de midden- en de hoge middeninkomens... Naaien! Uh, pakken. Pakken, Om ja. de echte rijken... Pakken. Om de echte rijken uit de wind te houden. Dat, dat, dat zei... is dus, dus niet verliezen. Half, ja, leren niet goed, oh, okay. dus ik nodig gewoon iedereen uit die voor nivelleren is om lid te worden van ons. Ja, wij zijn heel erg tegen nivelleren, maar wat een grote grap is natuurlijk, dat je dus, hè, als, als je mij vraagt, hè, als een eenvoudige boerenlul, dat nivelleren is dus dat je de, de, dat arme tuig wat meer geeft en dat haal je bij het rijke tuig. Ja, en dan ga je het niet dat in, in het midden doen dan, want in nee, het midden nee. is het juist precies, precies goed. Nee, maar dat, maar dat is precies. Het verhaal nivelleren is van rijk naar arm, of in ieder geval de verschillen tussen rijk en arm verkleinen. Yes. En nu worden niet de verschillen tussen rijk en arm verkleinen, maar tussen midden en klein. En je maakt eigenlijk van midden klein. Ja, dat is niet de bedoeling nee, maar maar je, niet moet, maar je moet wel bijna nog zoeken nog om iets tegen deze, tegen deze VVD in te brengen. Ik hoor het aan je, dat is eigenlijk niet meer leuk. Het is geen oppositie voeren dit, toch? Het is bijna gewoon zeggen, nou, het kan nog een beetje meer bij de hoge inkomens. Maar eigenlijk hebben we helemaal geen bezwaar meer. Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet het enige in het regeerakkoord. Oh. Ze hebben wel afgesproken dat ze 16 miljard gaan bezuinigen. Ze bezuinigen de thuiszorg vervolgens helemaal weg. Ze bezuinigen dagbesteding weg. Daar hebben jullie waarschijnlijk niet mee te maken. Nee. En vruik je maar in de handen. Nou, nog ja. niet, nee. Maar Want... zo gaat wel binnenkort. Ja, nou ja, misschien wel. Misschien, misschien ben jij wel een van die vele mensen die dement gaat worden in de toekomst. Ja. Waarbij het heel verstandig is dat jij een dagbesteding hebt. Maar ja. wordt het straks allemaal zelf betalen. Dat no. is ook geen nivelleren, leren. Dat is gewoon afscha afschaffen. E een voordeel nee, dus is dat het je... is genoeg, genoeg te doen. E een, voordeel e een voordeel is van niet. als je dement bent dat je het uh, ook allemaal niet meemaakt. Je, je, je nee, het, maar het, groot, het is wel een groot nadeel voor jouw vrouw, uh, Jan. Want die moet dan ook voor jou zorgen. En dan oh ja, is het wel dat is heel nadeel. prettig voor haar als zij. Af en toe is een dagje niet naar je hoofd om te zien en dat ze gewoon is. Nou, ik ze even vertellen, ze kijkt nu al niet naar nou ons. <laughs> nee, ik ja. wil dat zeggen. Dat, dat, dat heet, er is een oplossing voor. Dat heet scheiden, hoor. Dat is wel geen probleem. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is in punt. deze tijd niet zo handig, hoor. Ook niet. Nee, nee, maar, maar, maar voor die vrouw zegt, wel. Ja, ja, nee, maar dat is de Jan dan mee. Daar zit zij niet mee op. Maar inkomensafhankelijke zorgpremie is Goed dat niet? Kijk, dat is toch eigenlijk vreselijk. Nou ja, ik ben daar erg voor. Ja, um, maar kijk, je kunt ook principieel de vraag, de, de vraag stellen... waarom doe je het überhaupt via premie? Zou je niet de zorg uit de belastingen moeten betalen? En als je dat zou doen, dan kan je, dus, je ook die zorgverzekeraars afschaffen. Kijk, als je het echt principieel gaat stellen... Uh, doe het dan via de belastingen en stel een, uh, een budget vast op zorgbehoeften. Stop met die irritante marktwerking via die zorgverzekeraars. Ik ben voor. Maar wij hebben in het verleden altijd gezegd... je moet de premieinkomens afhankelijk maken. Ja, we Hebben ze ons altijd uitgedaagd, van nou laat maar zien, dat kan dan. Ja. Nou, en wij hebben dus drie varianten liggen waarbij het kan. En dan zie je dus echt dat de midden- en de hoge middeninkomens niet de rekening betalen. Dus het kan echt een stuk beter. Hé, hey, maar we, we, die hypotheekrente afdekken ik hoorde dus dat Mark Rutte binnen een kwartier bij de onderhandelingen. Al ik dat acht dat, minuten. Acht, acht, acht minuten, minuten nee, binnen acht minuten zei hij: Ah, oh, je hebt trouwens, doe er maar wat aan. Ja, hij was. Hij was hij, nou, die jullie examen stonden het voor te stellen. Ik ben die erin, doe ik, me weg. Eh, pak <laughs> die hypotheekgrens. Ja, ja, ja, daar hebben we niks mee. En er ...konden we toch als een huis in binnen acht minuten weggeven? Dan ben je toch gewoon tuig! Nou ja, weet je... Ik, ik, <lacht> ik heb begrepen dat ze het overdag al besloten hebben... ...voordat de stembussen dicht waren van... ...nou, als het moet, dan geven we de aftrek weg. Ik vind het verstandig om er iets aan te doen. Ja. Maar als je zo snel... Kijk, de vorige keer was het verwijt aan Wilders... Dat hij binnen twaalf uur na de verkiezingen uh, de aow leeftijd opgaf. Ja, nou, dat was misschien uh, nog Rutte, Na de verkiezingen? Ja. Rutte, Rutte gaf het voor de verkiezingen weg. Ik, ben, ik, ik, ik zie dat bijvoorbeeld uh, Diederik Samson de zorg helemaal heeft weggegeven. Kleed maar uit die handel. En dan nog een waardeloze uh, zorgpremie stelsel ervoor terug. Uh, weet je, ja, het is allemaal wel erg snel gegaan. En ik denk dat. Uh, ja, uh, Rutte en Samson kunnen het met elkaar vinden en die zijn nou. dikke maatjes en met elkaar door een deur. Ja, maar maatjes. nu die fracties nog en nu die achterbannen nog, want dat ziet er niet best uit. Nee, zeker niet. Want, uh, wat, nou ja, goed, de, de VVD acht, uh, heeft zo langzamerhand geen achterban meer. Dat is natuurlijk uh, dat is weer een ander dingetje. Hé hey, trouwens, uh, ik had een hele goede vraag. De ja, goede vraag? Kom maar door. Maar uh, ik ben hem eigenlijk vergeten. Oh. Hey, maar Jan, dat is wel een keertje tijd, hè? Goeie vraag. Ja, maar we worden wel eens tijd hè, voor een goede nou, vraag. Nee, nou ja, ik dat, dat algemene vraag, Nou, we toch aan het uitdelen zijn. Had jij nog wensen dat we bij Rutte kunnen inbrengen? Van, goh, uh, verder dat je denkt van... Nou, dat, dat Jan en Jan, en Jan die zijn leuk met de VVD, dus die kunnen wel... Als ik nog een vraag om geld heb, of er is echt iets nodig... Of misschien meer... Uh, want jullie meer... voor mij gaan we midden. Ja, nou, dan gaan wij ja. midden. Geen enkel probleem, yeah. want wij, wij yeah. zitten nu in de club... En het is niet zo links als buur. dus ja, maar ik het uit verder. Nee joh, ik bedoel... Uh... Uh, ik heb op dit moment niet zoveel met Rutte van doen. Nee. Uh, want die, is, uh, die heeft het samen met Samson uitgevogeld. En ja. laat ze het maar even samen doen. En ja. uh, laat ze maar met voorstellen komen. Hey, ik heb een goede en vraag weer. Wij... Ja, Ik heb een goede vraag weer terug. Dus uh, ik, ik stel hem gelijk. Want anders vergeet ik hem weer. Uh, We uh, beginnen de dementie, zie God, ik hier. Ja. Ik ben er nou eigenlijk nu al wie? Nee, nee, nee. Wenske? Nee, nee. nee. uh, ja, Jan. In de verkiezingen zei Mark Rutte op een gegeven moment, ja, de socialisten, dat is het grote gevaar. He, toen ging het nog over jullie, weet je nog. En daarna, en daarna zei hij, die socialisten, is het grote gevaar, stem op ons of op de socialisten. Nou, toen gingen jullie natuurlijk met de SP helemaal naar de kloten. En toen kwam de PvdA opeens omhoog en toen zei hij, ja, maar dat zijn ook socialisten. En, zei, ah. en dan gaat hij er nu op mij samen en gaat hij allemaal socialistische shit in de invoeren. Dat is toch een ongeloofwaardige premier, of niet? Nou, ik vind het wel meevallen met die socialistische shit. Als het echt was... Inkomens, aanwankelijke, premies. Soms, ja, ik, ja, maar soms Jan, van We je. hebben het dus je... net al gezegd. Van het, is niet, het, het is niet het nivelleren dat de inkomensverschillen tussen arm en rijk kleiner worden. Nee, rijk staat buitenspel. Dus binnen inkomen gaat naar beneden. En dat is een verkeerde manier van nivelleren. Dat valt je misschien wel mee mens. van een socialist. Mensen, ja. Mens, mens. ja. Mensen, mens. ja. Vanaf, ja vanaf wanneer reken jij iets rijk? Roepen eens een getal. Wij hebben eerder zo'n plan gemaakt hè, van de inkomensbank, ja. zorgpremie En dan hebben we op huishouden gekeken. Ja, ja. Dat en, vind bij ik goed. en bij ons ging op 100.000 huishouden, ging je er op fors op achteruit en daarna nog meer. En maar het percentage wat je dan betaalde was 4 of 5 procent. Dat waren verschillende varianten. Ja. En nu betaal je procent. Honderdduizend euro de, per jaar. Nee, maar dan betaalde iedereen dat dus hè? Mm -hmm. Nee, niet per jaar. Ja, per jaar. Maar goed. Uh, Oké, nee, ja, dat zou ik erin. Je mag, je mag nee. willen dat je dat had, meneer Roos. Hij mocht willen dat je dat ja, had. Ja, dat klopt. En ik hoef dan niet de helft aan de partij te geven. Nee, nee, nee. Goed. Nee, maar, maar oké. Okay, hoort... Dus eigenlijk zeg je: je was bij de, uh, wij als, als rijkaarts Zouden bij nou ja, als jij dan bijna, Zouden bij de SP nog beter af zijn geweest dan bij dit duivelse combinatie van de PVD en die huigelaar, die hond van de Rutte? Ja, die hond. Ja, maar wat ze doen, is ze leggen een plafond erin, een bovengrens. Ja, het is allemaal lachelijk. Je hele niveauleers is belachelijk, maar doen we dan goed. Pak, ja, pak dat rijke en... tuig, die grote graaiers, die hufters, die, die, die bankiers, laat die, die me bonuslikkers. Met, ja, laat die maar me met een karretje de in, Jan, Een karretje de Pak ja, in, ze moeten allemaal opgepakt worden, op, op, opgepakt, opgeknoopt. Of mag je dat niet zeggen op uh, radio? Ja, wel, Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. En red, als je dit hoort, knoop op die rijken. Nou ja, goed, sorry. Uh, we hebben, we hebben uh, kunnen wij een een misschien beetje... nog dat uh, uh, folderbaantje bij jou krijgen? Want wij zitten natuurlijk financieel straks totaal uh, in de klutsklats. Ja, nee, maar bij ons kun je altijd folderen, dat doen mensen maar bij ook voor smart? niks. ook zwart? Dus dat kan dat ook. Nee, smart? Maar zwart, zwart, voor niks. Ja, voor niks, dat kan ja, niks. ik. Ja, voor niks gaat de zon op. Vrijwilligerswerk heet dat. Ja, ja. Juist. Ja. Ja, nee, ik okay. heb drie, drie hongerige kindjes thuis jij bent over ik vrijwilligerswerk. Aan. Ik kan voorom straks, als dit ja, programma is afgelopen aan de Krantenwijk baan. beginnen. We gaan er vanuit, dat, je er vanuit dat je gewoon werkt. En naast je gewone baan heb je gewoon een gewone kant. ik heb nog één goede vraag. Ja. Eén goeie. Gaat de SP in de Eerste Kamer instemmen met dit plan? Nee, plan? zoals het er nu is. Met de inkomensafhankelijke premie? Nou, zoals het er nu is, niet, want het is een veel te hoog percentage voor een veel te kleine groep. Ah, dus, dus, als... dus niet nivelleren. Aha, dus als, als dit plan op die manier wordt ingevoerd, ingevoerd, dan zegt de SP in de Eerste Kamer no fucking way. Nee, en dat zeggen we dan in de Tweede Kamer ook. En wij zullen in de Tweede Kamer proberen. verbeteren. Maar, ja, maar in de Tweede Kamer heb je geen macht. Maar ja, in de Eerste Kamer wel. Dan zitten wij dan nu op het punt om ja, heel maar goed, voorzichtig... Ja, nee, maar we gaan, gaan niet op de achterbank nee. zitten en dingen uitruiden. Nee, dat begrijp ik. plan tegen iets anders slechts. Dat gaan we niet doen. Dit maar, moet nou, gewoon wij staan op, punt, op we staan op het punt van, van, een, van een voorzichtige steunbetuiging in deze. Aan mij. Ah, nee. Ja, ja, ja. En, de, de baas uh, van de SP in de Eerste Kamer, Tiny Cox, die, die zegt... Uh, nee, ik, ik ja, doe niet mee met dit plan. Wel Tiny. He, en, dus Tiny, uh, grote jongen. Juist. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat het meer helpt dan als je gewoon zegt... Tiny. Tini. Uh, en in dit geval heb je iets van hem nodig, dus kun je hem gewoon beter een beetje paaien. Tien. Tini, TINI! Tien, die schijnt een knaap te hebben tini. jongen, die Tini-kots. <laughs> ja, die schijnt binnen van de grond te kunnen pakken, dat is niet te geloven. Tini, tini als je hoort, beest! Ja, Dankjewel Tini, alvast. Vriend! Renske? Ja. Uh, nee, ja. maar dat zou hartstikke fijn zijn als jullie tegenhouden. tegenhouden. Ja. Ja, ik ben toch uh, opeens hartstikke gek op die socialisten. Ja, ik ook. Nou, wij, wij komen maar een keer gewoon gratis die volgers uitdelen. Ja, hoor. Als, ja, jullie, als jullie, als jullie dit tegenhouden, ja, dan kunnen dan, wij volgen. Ja, en, en, en, en tomaten, Gratis. soep en ijsjes uitdelen, doe ik ook dan. Ja. ja maar uitdelen is wel een goed idee, of je het niet zelf op weet. Ja, dat is waar ook. Hé, hey, okay. uh, Rens Geleite, mag ik je ontzettend bedanken. Het wat je even verhelderd want, want, want eigenlijk heb je een enorme scoop gegeven, hè, dat nou. de SP tegenstemt. Maar ja, joh, dat doen we toch helemaal niks mee. Nee, wel nee. Nee. Of zullen we een persberichtje doen? Nee. SP is tegen nou, niet verliezen. Nee, ik. Volgens, volgens mij heb je het nieuws niet goed gevolgd, want het heeft wel in alle kranten gestaan. We zijn voor niet leren maar op de juiste manier. Ja. Het heeft wel in alle kranten gestaan. Ja, ja Jan, ja, zeker een weekendje vrij. Dat mag, dat mag. Dat nou, dat, niet kan dat kan, dat kan Jan echt niet meer af, een weekendje vrij hoor. Die stond nee, hoor. gewoon uh, granaten te vissen ja, in de Noordzee. Vissen, en uh, paddelstoelen te plukken, de, pluk in de ja, ja, je <laughs> moet wat? <laughs> voor drie hongerige kinderen! <laughs> ja. Met die socialist van een die, Rutte! Met die snaveltjes in het mesje. Ja. Ja. Vreselijk, ja vreselijk. Ja. Nee, in ieder geval, uh, Renske Leijten, een hele goede nacht. Kerkie, Dankjewel, ja, Dankjewel. veel liefde voor de SP en jou. En nog een ja. gefeliciteerd. Ja. Dag. Dag Rens. Dag. Het Haag's Geluid. Volgens mij ga je zelf aankondigen dan nu, dat kan ook. De lieve die voelt blinde haat. En dan heb je net als premier toch wel echt voor raar volgens mij. Of Dagboek van de lieve Eén ding is zeker in Nederland. Komt de staatskast tekort, gaan we de centjes halen bij de familie Heemskerk. Twee verdieners, mooi inkomen, werken hard, sociale inslag. Echt van die vol types. Precies het soort van debielen dat je tot aan het randje van bankroet kunt uitkleden... om de minder bedeelden te steunen, het zuiden van Europa binnen de eurozone te houden... en de noodlijdende cultuursector de hand toe te steken de heemskerkjes, die kun je naaien tot de voering erbij hangt. Dus weet je wat? Maak de hele tering, zou je meteen maar inkomensafhankelijk. Niet alleen de inkomstenbelasting, de zorgpremie, de kinderopvang en de kinderbijslag, maar ook meteen de energieprijzen, de boodschappen, de boetes, de telefoontarieven, de horeca en de accijns op brandstof, drank en sigaretten. Of laat die rijke klootzak een hogere huur betalen voor precies hetzelfde huis als de arme buurman. Of bereken gewoon standaard 3% rente, meer op een gewone hypotheek. En vergeet die aftrek niet versneld af te schaffen? En wat dan, als de Heemskerkjes straks aan de stenen van een onverkoopbare woning moeten gaan kraken? De tyfus, dan nemen ze maar een onderhuurder. Of ze verpachten de tuin een andere arme rijke die er seizoensgroenten op kan gaan telen. Of ze nemen de vierde baan, een krantenwijk. Fuck de Heemskerkjes! Fuck alle mensen als de Heemskerkjes! Ja mensen, we wonen in een mooi land... als dit zo ongeveer de opvattingen van de meest rechtse partij... in het politieke spectrum reflecteert. Dus misschien, heel misschien... wordt het eens dus tijd dat alle heemskerkjes van Nederland opstaan... en demonstreren wat er gebeurt als je de middenklasse... de motor van de economie stelselmatig kapot maakt. Misschien moeten we eens demonstreren wat er gebeurt... als wij niet meer consumeren. Niet meer kunnen en niet meer willen consumeren. Als wij er kapot geniveleerd ook lekker de brui aan geven... Misschien moesten we dat binnenkort eens laten zien. Bijvoorbeeld tijdens de feestmaand. Niks geen dure cadeaus kopen met Sint of Kerst. Niks geen mooie fles en edel wild op Eerste Kerstdag. Niks geen peperdure vuurwerkpakketten en kratten vol met bubbels. Gewoon een mooi gedicht, een kartonnen pak hoofdpijnwijn en een plofkip. En klaverjassen met oud en nieuw. Laat de melkkoeien van Nederland maar eens de Euroshopper feestmaand uitroepen. Een openlijke nationale consumptiestaking. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat in één klap de halve middenstand failliet. En zitten die mensen en hun personeel en hun toelieveranciers en de fiscus met de gebakken peren. Zielig, ja. Maar waar gehakt wordt van de Spaanders, zou Mark Rutte zeggen. Het wordt tijd dat de middenklasse een keertje keihard terug slaat. In plaats van zich telkens weerloos te laten slachten. Dus, lieve mensen, laat je die plukken. niet leer de kerst. Dagboek van de liefste je kan nu gratis bellen naar 0800 112 om je mening te geven over de stelling. De VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid. Ik heb het gevoel zo langzaam dat er toch wel een soort thema-uitzending uitkomen is. Uh, had, de VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid, is de stelling van vanavond. Maar eerst gaan we nog eventjes naar Obama, of toch Romney dinsdag... gaan namelijk ook de Amerikanen naar de stembus. En daar heb je maar twee maken. Willem Post is Amerika-deskundige. Hij is verbonden aan het instituut Klingendaal in Den Haag... en we praten met hem over de verkiezingen in de Verenigde Stadion. Hele goede nacht. Uh, Willem Post... Ja, jongens, ik ben nog een beetje moe, op. Het is midden in de nacht. Ja, Meneer Post, zeg het maar, wie gaat het worden? Ja, nou, ik zet nu een beetje geld, maar nog niet teveel zet ik toch op Obama. Maar ja, die deksel Cerroni, die komt wel heel erg dichtbij. Dus het wordt wel spannend, hoor. Ja, want in eerste instantie hadden ze gezegd van, ja, joh, god, die Obama, iedereen is er gek op. hem. Nou, misschien ietsje minder. En die wordt een appeltje-eitje, die wordt zo gekozen, joh. Ja, die maffe mormon, die liggen zo uit dat dus valt het hij Rond praat niet meer over zijn mormoonse geloof. Het plotseling heel gematigd. En ja, hij belooft iedereen belastingverlaging. Dus ja, hè, en er stopt heel veel geld in die campagne. Hij heeft 40 miljardairs achter zich staan. Nou, geen miljonairs, maar miljardairs. Nou ja. Dan uh, een 10 of 20 miljoen dollar meer of minder doet er dan niet naartoe. Dus uh, er zit heel veel geld van, van de Romney campagne ook uh, in al die televisiespotjes en zo. Ja, het werkt toch een beetje voor. Heel veel poenen erin gepompt en dan komt er dus één verdomde orkaan en dan gaat Obama winnen. Ja, het -het, het Sandy effect. Op. Het lijkt wel alsof die, die Sandy, hè, die orkaan, of dat een vriendinnetje is van Obama. Want ja, kijk, Romney heeft gelijk zijn campagne gestopt hè, een paar dagen geleden. En is ook vrachtwagens gaan inladen met voedsel en medicijnen. Ja. Dat is allemaal heel mooi. Maar ja, Obama is de president. Ja, en die kan het echt een grote gebaar maken. Hij heeft dus gelijk honderden miljoenen dollars aan regeringssteun toegezegd. Ja, ja, kijk, daar kan Romney niet tegenop. En er stond iedereen te troosten hè, en te knuffelen. Ja. Heel ja, verdomme ja. zich, de trap is gewoon in. Zeg maar, uh, kunnen we nog eens heel snel Willem, de, de, de pros en de cons van Obama en Romney heel vlug op een rijtje? Even zodat we ja. weer weten hoe het zit. Ja, nou kijk, Ron, als we even naar de plussen kijken, ja, Romney is natuurlijk wel een zakenman. Romney zegt ook steeds, ja, die snotneus in het Witte Huis, die heeft nog geen dagleiding gegeven aan een business. Ik wel, want ik heb 250 miljoen dollar aan privévermogen opgebouwd. Vinden ook veel Amerikanen mooi, hè? Want, ja, ja nou, wij ook, hoor. Ja, nou de en Wij zijn nog wel eens een beetje hypocriet dat we zeggen abba, maar goed, we zijn nee, helemaal geld op niet. Wij nee, zijn gek op geld. <laughs> Jazeker. Liever lieve, vandaag dan morgen nou, 250 euro. Okay, jongens, nou we talk. <laughs> ja, natuurlijk. Doe de helft, nou, ook goed. Nou, Kijk, en ja, wat heeft hij nog meer? Hij heeft natuurlijk veel ervaring. Hij heeft een hele charmante vrouw. Die ook steeds moet vertellen dat met zo'n aardige man is en zo'n leuke opa. Ja, ik bedoel, in Amerika telt dat wel een beetje, hè? die family values. Dus ja, pluspunten van Ronnie, zakenman Zou jij je vrouw zover krijgen, Jan? Ja, zeker weten. Mijn vrouw zegt, ik ga helemaal geen leuke dingen over je zeggen. Nee, maar is ook niet zoveel leuks over jou te zeggen. Nee, dat is ook een punt. Dan staat op de polis als, nou, Jan Roos is gewoon ongelooflijk vervelende klootzak. Ik zou het niet op Nee, nou ja, dan was ik toch wel niet verbonden. Hey, En nee. Obama, wat is uh, leuk aan hem, behalve zijn glimlach? Nou, weet je, het is, wat leuk aan hem is, is dat hij in een tijd dat toch de hele wereld in elkaar stortte, weet je, nog vier jaar geleden. Ja. dat was echt giga, het was echt een vrije val, laten we eerlijk zijn. Dat hij toch een beetje koel is gebleven. En ja, dat hij ook wel een aantal maatregelen heeft genomen. Die die toch ervoor gezorgd hebben dat, ja, dat, dat er niet een enorme wereldcrisis ontstond. Ik bedoel, het is nog niet zo mooi, hè? Ik bedoel, kijk maar ook wat er in Nederland gebeurt. Het is allemaal veel ja, kariger geworden. Lees ik toch vandaag, dat de, in, voor mij León de Winter in de Telegraaf, uh, dat, dat hij, uh, dat, dat, die vindt juist, dat hij dat Obama ontzettend ontzettende slappe zak is, die er dus echt, vooral op het buitenlandse podium, helemaal niets van heeft gemaakt. Nee, is het Leon de Winter zelf die Bin Laden heeft uitgeschakeld. de hele top van elkaar. Dat Daar zou moet... me niks verbazen dat als Leon de Winter, dat zouden we de wereld. Leon de Winter zit er in dat zwembad. We in... woont hier in Californië, geloof ik, een deel van het ja, ja, Dat is allemaal zo makkelijk. Weet je, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat is ik ook een beetje geschreeuw. Jongens, je moet wel even... Tuurlijk kun je kritiek op Obama hebben, maar... Je kunt niet zeggen dat het een watje is. Hè, want uh, anders uh, schakel je de hele top van elkaar daar niet uit. Hey, Willem, weet je wat ik me zo vreselijk vind? Echt heel erg. Dat we in Nederland allemaal zo voor die Obama zijn. En ik ben toch wel een beetje dan een jongetje op het schoolplein Die, die, die dan denkt: Nou, dan ben ik voor die ja. ander. Ja, ja, Het is een beetje. Nee, ik, waarom zijn we nou zo gek op die Obama, joh? Nou, dat komt omdat Obama eigenlijk de eerste Amerikaanse president is die. Ja, die toch zoiets heeft van, wij zijn niet echt uniek. Hè? Andere landen hebben ook een beschaving. Ja, kijk, en eigenlijk moet je als president voortdurend zeggen, wij Amerikanen zijn de beste van de wereld. God's ja. own country. Ja, dat doet Obama niet. Dat vinden wij Europeanen. Aantrekkelijk. Overigens heb je wel gelijk met dat, dat Romney bashing. Nou ja, goed. Ja. Luister, als, als ik in Amerika zou wonen, maar dat is heel erg irrelevant wat ik nu zeg, maar ik zeg het toch maar even. Denk ik dat ik op Obama zou stemmen, maar ik vind het echt onzin dat Romney zo gekleineerd is. Want dat is natuurlijk ook wel iemand die wat gepresteerd heeft. Hè? En dat ja. is typisch Nederlands om iemand in een hokje te stoppen. Dus ik heb het op tv gezegd, op de radio, in de krant. Nu zeg ik het bij jullie weer. Romney is een zeer gerespecteerde, gematigde politicus. Die verstand van zaken heeft. Het enige jammere is dat binnen zijn partij... Ja, die Tea die, die Party... Dat zijn toch ja, echt... Dat uh, zijn allemaal dat zijn echt idioten. Dan lees ik toch ook weer over dat die een beetje on the way out zijn. Hé, maar naar onze begrippen, is een socialist als Obama natuurlijk hartstikke rechts voor bij ons. Waarom als wij zulke socialisten hadden, zeg maar. Nou, maar is dit die republikeinen? Dat zijn socialisten. Stink-VVD'ers. Precies, tuig. Maar die republikeinen. geworden. Heb jij de VVD gestemd, Willem? Nee, ik heb geen VVD gestemd. Oh, wat lekker voor je. ontzettend fijn voor je. ben je in ieder geval niet genaaid. <laughs> nee, ik zal je één ding nog vertellen. Ik Kijk, het leuke van Amerika is. Kijk, Obama zou een soort van vvd zijn, daar zijn we het over eens. En Romney met de Tea Party zit een beetje in de buurt van de SGP. Ja. Dus, maar, misschien moet ik dat nog even vertellen. Ik was uh, nou, iedere zes, zeven weken in Amerika. En ik kwam ook Newt Gingrich tegen. En dat oh, was, Newt, ja. Dus weet je wel, dat, dat was de concurrent van Romney. Nou. Hè? Nu staat die pal achter Romney. Ja. Zo gaat het in Amerika. Maar die Gingrich die gaf ik na afloop van zo'n meeting. Dat doet iedereen. staat in de rij, heeft een handje. Dus ik zeg uh, Willem Post, de Nederlands. Oh, zegt hij. Nederland, fantastisch land. Dat zei hij twee maanden geleden. Hij wel... Maar één ding, en dat keek me heel doordringend aan. Een beetje eng ook. Hij zei: Het socialisme wat jullie daar hebben in Nederland is helemaal verkeerd. Wie had kunnen denken dat deze week. Hè, als, je toch met, als je toch Gingrich nu in Nederland had gehad. Ja, 300% meer betalen je, je ziektekostenpremie. Uh, ja, dat is in de ogen van de Amerikanen nu helemaal socialisme. Ja, begrijpen ze nou, niet in mijn ogen ook hoor. Tuig! <laughs> Ja, dus uh, maar, nou, we kunnen niet meer naar Amerika. Hè, is, het daar, het ook niet besokken, gewoon, is het ook gewoon niet toch uiteindelijk het succes van Obama... dat hij toch wel dingetjes van elkaar gekregen... ook, ook tegen zijn eigen uh, volksaard in dat Obama carede... dat er toch een beetje sociale samenleving... heel klein beetje sociale samenleving nou, ontstaat... en niet nou, alleen maar zo'n rijke bevoordelend... wat ik overigens schitterend ja, vind hoor. Want wij zijn ook heel rijk. Ja, dan, maar dat zijn ik, grenzen natuurlijk. Is nee, een maar, grens, ik vind het ja. ook de auto-industrie echt gered. En ik ben niet vergeten hoe moeilijk het uh, was toen het begon. En op die huizencrisis, dat moest doorgaan van de banken. Dus ik ben blij dat jullie het ook een beetje van opnemen. Want ja, uiteindelijk, uh, zoals Kennedy ooit zei, in de in final analysis, alle plussen middelblik opgeteld. Denk ik, ja, jongens, hallo, we zijn niet achterlijk. Wat daar gebeurd is in Amerika en nog steeds volgaande is. Je, je zal maar president zijn. En hij nee, heeft inderdaad. Dus ja, goed toch al wat pluspuntjes die net de doorslag geven. Nou, dus het is duidelijk. Het ja. wordt Obama, hartstikke goed. <lacht> ah, dat weten we dat ook. En die mensen die dan hier in Nederland, die, die, die dan Barack Obama ja, zeggen. zeggen. Ja, dat je voor Ja, maar toch? die moeten toch een paar stompen krijgen. Waarom? Ja, maar ja. Barack Obama, hoe haal je het vandaan? <lacht> Ik heb toch ook geen ja. Jan Roos. Uh, ja, ik, jullie, ik ben gelijk klaar wakker door jullie. Meis... Ik hoor het zaterdag weer. In de bibliotheek in Rotterdam was het ook overal Nederland. Hè, overal worden Amerikaanse... Kijk, China heeft ook verkiezingen. Nou, verkiezingen achter gesloten deuren donderdag. Maar daar hoor je niemand over. Maar nou, nou, overal, in, overal in Nederland is iets met dat... Het weer, grappige nou, is dat je erover begint. Want inderdaad, het is nogal niet belangrijk die komende vier jaar. Want het is natuurlijk wel een hele belangrijke handelspartner van ons. Als het daar economische kleren zo blijft in de Verenigde Staten... dan zijn wij er ook nog niet klaar mee. Nee. Hoe gaat het daarmee aflopen, Willem? Hey, wat nou, doe je nou? ik, denk... nou, ik stel een vraag aan normale men, grote mensen vraag ja, aan Willem. Dat was niet de bedoeling hoor. Oh sorry, daar doen we het toch even. Nee, maar ik begrijpen het jongen. Nou, ik denk, uh, je ziet toch wel de eerste uh, tekenen dat het met de Amerikaanse economie wat beter gaat. Met de huizenmarkt, de aandelen, de beurs. Nee. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel aandelen. Dus je ziet dat ook. Hè? Yeah. Ik koos altijd de verkeerde, jullie doen het goede. Ja. Nee, het gaat dus echt wel wat beter met de Amerikaanse economie. Ja, en in vier jaar tijd, de Barack Obama, hè, Ja, de precies. Die verkeerde uitspraak. Doei. Ja, die moet misschien toch nog even vier jaar krijgen, om het wat verder nou, door te doen. Nou, ik, ik zou je vertellen, dat voor mij mag je hier ook de, de, de premier worden. Want wat, wat wij nu als premier hebben, dat, dat, dat is tuig! Ja, we zijn nog niet eens begonnen, man. Nee, moet je ja, nagaan! Ja, ah, jongen, wat maakt het ook uit. Even hey Willem Post, mag je je danken. Ja, het was een, het was een verhelderend... Ja, moet het wel een Klaar, Hartstikke leuk dit. Graag gedaan. Ja, nou, ga, ga, ga maar lekker met je ogen open in bed liggen. Ja, nou, ja ik ga, ga nou weer naar TV opzetten. Oh, Oké, okay, hey, doei, doei. Doei, doei. Doei, doei, Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, we kunnen natuurlijk om de warme brei heen blijven draaien. Maar dat bent u niet gewend bij de echte Janne. Nee. Dus hier komt-ie dan. Bel gratis dan 08121 en geef je mening over de stelling... de VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid. Wat jij, Karel? Dat is helemaal waar. Wij zijn een groepje mannen bij elkaar... en de VVD heeft ons hart in onze anus genaaid, jongens. In de anus? Zonder aan een zondegraadje. Ja, en... Roos. Dance, Department Dance, Department Dance, Department Dance, Department Dance, Department Dance, Department Dance. Ja, maar dag moet je aan hem halen, vriend. <laughs> Wat een geleuter. Hé hey Kees! Hoi. Echt Janne? Hé hey Kees! Ja, volgens mij gaat het niet helemaal goed met dat nieuwe zorgplan van de VVD. Oh, meen je dat nou? Kees? Ja, ik verdien zelf heel weinig, maar stel dat je net als jij uh, en de andere Jan Heemskerk uh, uh, veel verdient, daar moet je 20% inleveren. Dat, dat, dat red je toch niet? Nee, Kees, dat redden we niet. Nee. We hebben dat... nog een enorme hypotheek ook, Jan. Ja. <laughs> en dan moeten wij. Nou, maar moet dat vind ik ook wel een klein beetje geestig, hoor, Kees. Dat Jan zo'n hypotheek van 2,5 ja, miljoen heeft. Dat, dat is echt dat is een, echt, een uh, mooie dorp. Ja, dat heb je dan. En ik ben gelukkig het behoedzamer, dus ik heb een heel klein, heel klein ja. boswachtershuis hier in, in, in een ja. echt dorpje. Maar Jan zit echt fout hoor. En dat is, ja, is toch zonde. Maar Precies. Even, heel solidair van je, Kees. Dank je wel hoor. Dank je wel, Kees. Wat een geleuter. Pieter! Hardewerker, Jan Roos. Ja! niet je microfoon op de binnenhof. Heel intelligent werkt u ook. Hardewerker ben je, zeg je. Echt een 7 hè? ja Jazeker. Je stinkt uit je bek ook, uh, Jan Roos. Ja, ja, zeker! En Heemskerk, wat ben jij lelijk, zeg? Ja, niet daar heb je wel een veekel, punt. Nou, jij drinkt volle zalen, mafkeutel. Wij nee, wel op de veekom, alstublieft. Ja, ah, je hebt gelijk Al, ook. Hey. Zo lelijk, Heemskerk. Ja, Glimbers! Hé, Glimbers! Wat een geleuter! Nou, het is wel, ik heb wel een punt maar dat goed. ik aan mijn bek stink, maar het ook wel een punt dat ja, is ja, nee, niet okay, echt knap is Niet, weet weet niet je, echt heel je, knap. Dat is heel jammer. Dat, je, dat, je, dat soort, is dat alles nou wat je kan bedenken, weet je wel. Ja, bel nog 1121 lezen. als je ja. uh, wil reageren op de stelling. De VVD heeft ons met z'n allen enorm genaaid. Of je wil, Jan, een complimentje maken voor je uitdruk. Nou, dat hoeft helemaal niet, hoor. Je ziet er hartstikke goed ja, uit. Ja, voor een oude man gaat het nog heel boor. Ja, nee, Jan, je ziet er hartstikke goed uit, je wel, Jan. En nu is het ook leuk als je iets leuks tegen mij testet. Hé, je hoor. Hey, vioolt Goedenavond. goedenavond. Hey, hey ja, Niels, ik, ja, ben, uh, ja. door, ik ben niet alleen door de VVD geneid. Nee, doe wie om niet. Ik heb uh, vannacht ook nog geneid. Oh ja joh ik, joh, ik heb er een lied over geschreven zelfs. Oh, kom nou, maar op, Michelietje. Ja. Oh. kom maar terug. Erik Katje, Erik Katje, penne penne Je wordt gedekt door de VVD en Niels en Richard, Levi, Remy, Leon en Rosenburg. Dus trekt die broek alvast maar uit, want vrijdag komen wij er aan. Nou, dat heel heel erg goed. En en gevoelig. Maar ja, ook de, ja, de, de tekst vast. En leuk. En ja, ritmisch. En ja, me, nou, absoluut. Heel Ik leuk. Is, Ik wist ja, er een ja, Nee, er zit toekomst in. Wat een geleuter. Een vrouw, daar kan jij beter mee omgaan, Jan. Nee hoor, helemaal. Heel ja, ja, ja. Een vrouw. Ja, dag, ja dag, dag, Saskia. dag Saskia. Ja, hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Ik zou uh, enige nuance bij jullie willen horen. Ah, nuance, oh. vertel eens. Um, ten eerste over jouzelf. Uh, jij hebt. Je stemt VVD. Prima. Helemaal geweldig. Maar het is al fout gegaan toen de VVD en de CDA zijn gaan regeren met de PVV. Wat heeft dat nou met die nivellering te maken? Hoe bedoel je met de nivellering? Dit gaat toch juist over die nivellering? Wat, wat, wat er nou gebeurd en niet over het vorige kabinet? Nee, maar dat heeft toch alles, alles oh. daarmee te maken? Nee, nee dat was, ja, dat dat was, dat was, was ook niet schuld, maar maken. nu halen we de dingen door elkaar. Ja. Dat was om, om een andere reden. Niet Ik denk slim. te veel rode wijn. Wie? Ik heb geen enkele rode wijn op. Nou, rode port. Ook niet. Witte port. Ook niet. Witte wijn. Ook niet. Jenever. Ook niet. Water. Thee. Water, ja precies. Ja, hartstikke leuk. ontzettend bedankt bij je onwijs goede bijdrage. je dankjewel. Het is geen paard. Het is geen bonnie. Het is onze oude vriend. Jannie. Ja, goedemorgen Hé, Jannietje. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Oh ja joh! Ja, die, uh, dat die Marx nu aan de macht is, is natuurlijk een schande Oh idee. ja joh! Nou Wilders, die zijn het al, als je Rutte dan kan ze Sans onderbij. O oh, ja joh! Ja. Mooi! Wat een geleuter. Doe jij eens even, Jan. <laughs> Peter, vertel het eens. Dus. Ja, hoi met Peter uit uh, Maastricht. Ik wil uh, Jan Heemskerk en Jan Roos een uh, groot compliment geven. En die gasten die jullie bedreigen, dat zijn allemaal... die zijn ziek van jaloezie, hoe goed dat jullie zijn. Die zijn allemaal ziek van jaloezie. Nee. Jullie zijn de beste radio van heel Nederland. Zou je even tegen uit... Jan willen zeggen dat hij een heerlijke adem heeft? En uh, Jan die ruikt naar roosjes... Uit zijn adem. Helemaal naar hoog. Super. Nou, dankjewel Peter. Het was gezellig dat je dat bij ons was. Zo kunnen we het. Uh... Ah, Pe Pe Peter had ons toch vorige week met de dreigd? Ja, maar dus niet, niet. Nee, het nee. waren nap Peters. Net Peters. Dat dat waren waren net net Peters. Peters. Oh. Er zijn net ja, Peters, jongen. Ik... Ja, maar jullie horen toch dat ik van mij ben. een echte Limburg. Dat zeker hoor wij. Ja, het. hartstikke leuk. Ja, ja dat hoor ik hoor. Nou, helemaal goed. Ja, goed ja. Ja. Wat een geleuter. Jappi! Hallo, goeienacht. Goeienacht. Nou, het is echt Jaapie de Groot. Jaapie, ja, dat is ook zo. Hé Jaap, Jaap ja. hoe is het, jongen? oude Peekestijn, jij bent al een tijd geleden. Ben je, wat, wat, wat, wat dat is lang geleden. Hij was niet daar, maar ik dacht, ik vroeg me... zou roepen naar... Ja, hij heeft hier een nieuwe telefoon. Moet ja, hey, je even in te grijpen? Dat zou je toch altijd... Ja, in. je grijpt even in, sorry. Ik, uh, ja. Jaapie begrijpt in. Nou, om om een bijvoorbeeld te noemen, uh, waar Obama zo om geroemd wordt in Nederland... is vooral Obamacare. En het mooie van Obamacare is... De, heel veel overeenkomsten vertoond met wat. ook zo namelijk een hele nivellerende zorg. Ja, ja, ja, ja. En tegelijkertijd ja. 750 miljard bezuinigingen op de ouderen en gehandicaptenzorg. Oh, ja. En daar werden wij in Nederland klappen daarvoor. Ja, ja, ja. Wat is daar gebeurd? Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, samenvattend het tussen het geruis en geraas ja, ja, ja, ja. door, zegt Jabi, eigenlijk, uh, ja. die Obama, waar ja, ja, ja. iedereen zijn de bek voor vol heeft, die is net zo erg als die stinkert van de Rutte. Toch? Ja, inderdaad. Oké. Okay. Hartstikke mooi, Happy. Bedankt, jongen. Ja, is toch leuk, hè? Eh, de nadeuk. Je vraagt je af, natuurlijk. Uh, zo, echte jongen, hoe, hoe was het? Nou goed, en wat gaan jullie volgende week doen? Dat weten wij wel. Bart van Hout, de misdaadjournalist. Ja, dat spannend, hoor. Die komt hier, dus we gaan het hebben over. Misdaad? Uh, over, over boeven. Nou, is toch grappig dat we. ook een crimineel hier in de studio hebben gehad. En, uh, we trekken de lijn door, ja we trekken de lijn door. Ik mag jullie hartstikke bedanken. We hebben geluisterd naar Echte jammer. hier op Radio 1. Elke zondag van 12, tot 12. Ja, dat is gewoon lul. Dat wil je allemaal. Aan doen, Jij wat doen, Ja, ik probeer wat voor te komen. Ja, maar je kan ook gewoon gesprek met mij hebben of Alsjeblieft niet, daar heb ik genoeg van. In okay. ieder geval bedankt voor het luisteren. De ja, je, de de nou, de ja, je bent zelf een lelijk, joh. Ah, ah, fik Tot ziens Homo. bij Echte Janne. Homo? Homo? Ja. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. De baas van de SP in de Eerste Kamer, Tiny Cox, die zegt: Nee, ik doe niet mee met het plan. Want Tiny? Dus Tiny, grote jongen. Juist! Ik denk dat het meer helpt dan als je gewoon zegt: Tiny. En in dit geval heb je iets van hem nodig, dus kun je hem gewoon beter een beetje paaien. Tiny! Die schijnt een knaap te hebben, jongen, die Tiny Cox. Die schijnt een pinnen van de grond te kunnen pakken. Dat is niet te geloven. Tiny, als je hoort, beest!